10 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. De VS waarschuwt dat geweld tegen Syrië nodig kan zijn... als de diplomatie mislukt. Minister Kerry heeft dat gezegd in Geneve... waar hij overleg voert met de Russische minister Lavrov. De VS begrijpt dat het weghalen van de Syrische wapens ingewikkeld zal zijn... maar de regering zal het niet accepteren... als Syrië of Rusland tijd gaat rekken, zei Kerry. Hij voelt niets voor een deadline van 30 dagen... om alle gegevens over de wapens in te leveren... zoals Syrië heeft voorgesteld. De advocaten Benedikt Fick en Nico Meijering spannen een kort geding aan tegen misdaadverslaggever John van der Heuvel. Ze zijn het beu dat hij hen wegzet als maffiamaatje. Van der Heuvel, die onder meer werkt voor de Telegraaf en vaak te zien is in RTL Boulevard, heeft de advocaten in artikelen en columns omschreven als maffia-advocaat. Volgens de advocaten missen de aantijgingen elke grond. Ze willen dat de rechter Van der Heuvel verbiedt de termen nog eens te gebruiken op straffen van een dwangsom van 25.000 euro per overtreding. Supermarktketen Jumbo start morgen een nieuwe campagne om consumenten te wijzen op de lagere prijzen van producten. De supermarkt lijkt daarmee mee te gaan in de prijzenslag die Albert Heijn maandag begon. Toen verlaagde dat concern de prijs van duizend artikelen van aanmerken blijvend in prijs. Experts zeiden toen dat andere supermarkten zullen volgen en dat er waarschijnlijk een prijzenoorlog uitbreekt.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 Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen eerst wat zon, maar later bewolking en regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Twee files vanwege werkzaamheden. Op de A7 Amsterdam naar Hoorn staat een korte file tussen de afrit Zaandijk en de afrit weide 2 Twee kilometer. En op de A28 sta je ook vast van Zwolle naar Hogeveen. Tussen de afrit Ommen en de afrit Nieuw-Leuzen. Drie kilometer. West, West, West, West, Radio 1. Langs de lijn, de Vio Lippens. Goedenavond, dit is aflevering 10.573 van Langs de Lijn. Veel sport vandaag, het past allemaal net. We hebben een bomvolle uitzending met aandacht voor tennis onder andere. Paul Harehuis krijgt een bijzondere prijs. En Jan Siemering praat over de Davis Cup ontmoeting tegen Oostenrijk. Ja, Wij willen graag bij de Wereldgroep uh, horen. Nou, dat zullen we dit weekend dan moeten laten zien. We kijken terug op de eerste dag van het KLM Open met onder andere Joost Luiten. Het was wisselvallig vandaag. Ik sloeg een paar hele goede ballen die kwamen echt dichtbij en ik sloeg ook een paar hele slechte en daar kwamen de bobies vandaan. En uh, ja, die slechte ballen moeten uh, uitzien. In De Valta was er een aanval op de leiderstrui van Vincenzo Nibali. Hoorner staand op de pedalen. Wat hij de hele Vuelta al doet, rijdt heel stiekem weg van Nibali. En dit is de nummer 2 in de Vuelta. En Nibali in de rode trui, die leidt. En die leidt nu ook met IJ. En we bellen straks met Judoka Dex Elmond, die brons won op het WK. Ondanks een blessure aan zijn knie en middelvinger. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De Nederlandse Davis Cup ploeg probeert zich dit weekend te kwalificeren voor de wereldgroep. In Martini Plaza in Groningen is Oostenrijk de tegenstander. Dus stond de Groningse binnenstad vandaag al in het teken van tennis. Het Steven Dalebout. Robin Haasen, Jessa Houtagoloum, Timo de Bakker en Jean-Julien Royer. Dat zijn de mannen die Nederland dit weekend terug moeten brengen naar de wereldgroep. Ja, ze staan hier zomaar op de baan. Timo de Bakker, Jean-Julien Royer. De gelegenheid van de Davis Cup slaan ze op de Grote Markt in Groningen... nog even een balletje met de plaatselijke schooljeugd. Oké, okay, stop maar even met het aangeven van de ballen. Stop maar even op alle banen met het aangeven van de ballen. Ja, en inderdaad zeg... Zet die muziek uit! Dankjewel. Dan kunnen we in het stadhuis beginnen met de loting voor dit weekend. Ladies and gentlemen, welcome to the drawing procedure for the BNP Paribas... Dave's Cup tie between the Netherlands and Austria. I would like to introduce a couple of people to you. Robin Haase en Timo de Bakker zullen dit weekend de enkelspelen doen. Haase komt morgen als eerste in actie met een wedstrijd tegen Andreas Heider Maurer. Dat is geen verkeerde loting, vindt Robin Hazen... want de Oostenrijkse topper Jurgen Melzer wordt in eerste instantie ontlopen. Ja, als ik het nu zie, dan denk ik dat het uh, op zich goed is. Uh, want uh, uh, het zou natuurlijk mooi zijn uh, als het uh, ja, de punt uh, ja, die ik wel moet winnen... Uh, als u die daadwerkelijk binnenhaalt. Want dan komt er wel gelijk weer meer druk te staan op, uh, op uh, het Oostenrijkse team. En dan het verdere programma dit weekend. Timo de Bakker, Jurgen Melzer. In de dubbels Hoetakalung, Royer, Meltzer, Marag. Maar daar mag nog in gewisseld worden. En zondag Haase, Meltzer. En de bakker, Heider Maurer. Zonder de nummer 2 Igor Seisling, die in een vormcrisis zit... wil Nederland zich dus plaatsen voor de wereldgroep. Critici zeggen dat Nederland daar weinig heeft te zoeken... Nederland zou te groot zijn voor het servet, de Europese zone... en te klein voor de tafellaken, de wereldgroep. Maar captain Jan Sieberink heeft daar weinig boodschap aan. Uh, nou, volgens mij is het niet zo belangrijk of je het daarmee eens bent. Het gaat erom wat je, wat je wil bereiken en, en waar je ambities liggen en waar je wil zijn. Ik wil met deze jongens in de wereldgroep zijn en dat willen ze zelf ook. Uh, het niveau uh, um, kan altijd beter, maar dat is inherent aan topsport. Het kan ook altijd beter en dat moet de drijf zijn. Op het moment dat je gaat achteroverleunen en zegt van, nou, dit is het en dit accepteren we. Dan ben je uitgegeven uitgesport op dat uh, gebied. Dus uh, ja, wij willen graag bij de wereldgroep uh, horen. Nou, dat zullen we dit weekend dan moeten laten zien. En dat zal dan moeten gebeuren in het hol van de Davis Cup Leeuw in Groningen. De thuisbasis van de vele studenten die de Davis Cup ploeg al sinds begin jaren 90 hartstochtelijk volgen. Dat levert motivatie op, zou je zeggen. Maar dat valt eigenlijk best wel mee, zegt Hazen. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Dat het weer extra motivatie, ik denk dat een Davis Cup gewoon de extra motivatie brengt. En we hebben altijd uh, uh, in de afgelopen jaren voor vol publiek gespeeld. Uh, uh, soms in wat kleinere hallen, maar het was altijd wel uh, ja, vol. En, en dat, dat, dat is denk ik het speciale aan de Davis Cup. En dat misschien uh, ja, dan nu nog meer studenten zijn die misschien nog meer lawaai maken. Ja, dat is dan leuk, maar dat is niet nog een extra stimulans. Dat zou ik, ja, zou ik zelf overdreven vinden. Goed, we blijven bij tennis. Oud-tennisser Paul Haarhuis mag als tweede Nederlander ooit de Davis Cup Commitment Award aan zijn prijzenkast toevoegen. Die award wordt ieder jaar uitgereikt aan tennissers met meer dan twintig Davis Cup wedstrijden op hun naam. De eerste Nederlander die de Commitment Award ontving was Henk Timmer, die in de jaren dertig furoren maakte. Paul Haarhuis hebben we aan de telefoon. Paul, goedenavond. Ja, goedenavond. Eh, eh, gefeliciteerd, gefeliciteerd met die prijs. Ja, dankjewel. Ja, want je hebt in je carrière, hebben we even uitgerekend en correct me if I'm wrong, 55 titels gehaald, 6 Grand Slam. Uh, ben je met die Davis Cup Commitment Award net zo blij als met die tennistitels? Nou ja, het is, uh, het is geen titel, maar het is wel een, een award. En uh, nou, daar heb je toch wel eerst iets voor moeten doen. Overigens uh, hoor ik nu van jou dat, het, uh, dat ik de tweede ben. Uh, ik dacht dat ik gewoon samen met Henk uh, Timmer dat gehaald heb. Ja? En dat ze dit uh, pas uh, vorig jaar voor het eerst in het leven hebben geroepen. Dus het niet al elk jaar wordt gedaan. En, uh, en Henk Timmer, lang geleden, was van de eerste, de eerste toen. En, het is volgens mij nu een, net een nieuwe Award uitgeroepen. Alleen ze hebben het. En, en daar zijn Henk. Timmer en ik zijn volgens mij de enigen van Nederland. De, met de twee met de meeste Davis Cup-wedstrijden. Uh, ik eentje meer. En uh, waar we, die die Award daarmee hebben ik zeg maar, gewonnen. En. Uh, Um, dus ik weet niet of het elk jaar wordt uitgedeeld. Maar, um, nee, nee, maar het hiermee... is altijd leuk om zo'n award te krijgen. Het um, geeft een beetje aan dat ik uh, me altijd uh, beschikbaar heb gesteld voor de Davis Cup. En, uh, dus da en daarom ook veel wedstrijden en veel ontmoetingen heb meegemaakt. Ja, nou, uh, twee vragen kunnen we meteen schrappen. Uh, wist je van het bestaan af, dus ja? En waarom heb je hem niet eerder gekregen? Had alles te maken dus met het feit dat hij nog maar kort bestaat. En Henk Timmer waarschijnlijk als, nou ja, de oudst uh, uh, de oudst gediende die prijs gewoon als eerste kreeg? Weet, heeft hij hem al gekregen? Dat weet ik niet. Oh, ik, ik dacht dat hij hem een soort postuum uh, heeft gekregen nu voor ik persoon. En dat ik het eigenlijk tegelijkertijd met hem krijg. Alleen dat, uh, dat uh, Henk niet meer uh, onder ons is. En uh, ik nog wel, en dat ze nu die keuze van Ik heb ik geloof ik, vorig jaar heb ik er iets van gehoord. Einde vorig jaar werd een keer gebeld door een journalist en zei, weet je dat je een award heeft gekregen. Nee, ik weet van niks. En, nou ja, dit en dit is het geval. Oh, nou leuk. En Toen werd ik dit jaar uh, een tijdje geleden door de Tennisbond uh, gevraagd van, god, zou jij op die zaterdag eventueel in Groningen kunnen zijn om de award in ontvangst te nemen? Ja. En um, nou, zo is het eigenlijk gegaan. Dus ik, ik, ik wist er, uh, zeg maar, ik weet het nu, zeg maar, negen maanden, nog een jaar. En... Um, nou, gewoon leuk. Weet je, ik heb uh, uh, net zoals Jan Siemerink, uh, hebben we ons altijd ingezet. En uh, kijk, je ziet nu bijvoorbeeld deze week is het uh, toevallig een beetje een item met uh, Igor Zijferink. Die zichzelf uh, niet beschikbaar stelt voor de Davis club, Wat altijd voor een team jammer is. Ja. Maar uh, wat wel, uh, wat, wat hazen dan weer terecht hè? luister, Wil je zoiets winnen, dan zul je sowieso allemaal gemotiveerde spelers moeten hebben. Op het moment dat een speler, twijfelt, een speler twijfelt aan zijn motivatie of aan zijn zelfvertrouwen voor die week. En, weet je, dan ga je daar toch niet de oorlog mee winnen. En uh, dan is het ook gewoon heel, heel, heel, heel kritisch naar zelf, dat hij die zelf uit zijn toernooi neemt. Zeg, misschien even ja, een hebben. gekke vraag Paul. Heb jij daar in jouw carrière ooit uh, ja, last van gehad? Van een gevoel, een keer een moment dat je dacht van ja maar zo'n Davis Cup het komt nu gewoon echt niet uit. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik kan maar beter niet spelen. Ehm... Um... Het is vaak wel niet uitgekomen, ja, dat je bijvoorbeeld van een hardcourt komt en dat je een, een wedstrijd op Gervel hebt en vervolgens naar een indoor circuit gaat. Mm. Um, dat je denkt van ja, ik had dan wel uh, al, uh, al beter, sneller kunnen voorbereiden voor het indoorcircuit. Uh, dus in die zin komt het niet uit. Maar ja, het is aan de andere kant het is ook gewoon heel gaaf om voor je land uit te komen. Het is ook een eer. En, en we waren, waren gewoon vele jaren natuurlijk ook in de wereldgroep. En het is ook gewoon ook weer altijd een uh, mooie en belangrijke krachtmeting. En daarnaast was een van de doelstellingen die we elk jaar weer opnieuw zetten... Esch was gewoon finale van de David Cup halen. Dat hebben we nooit gedaan als Nederlands team. En dat was wel een doelstelling. Jullie zijn we wel een keer dichtbij spelers. geweest, hè? Nou ja, we zijn dichtbij geweest. We hebben hele goede spelers gehad. Maar om een van de redenen was het gewoon net elke keer niet. Maar het was wel een reden om dan wel weer je beste beentje voor te zetten. Ja, dat waren wel hele andere tijden. Met succes inderdaad ook voor het Nederlands tennis. Hoe kijk je dan aan tegen nou ja, het eeuwige gevecht op dit moment... om maar in die wereldgroep te komen? En dan er ook nog weer in te blijven? Ja, dat, net zoals Jan Siemering net zei, dat is wel de doelstelling. Ik, vind ook, ik kreeg eerder deze week ook de vraag, wat heeft Nederland te zoeken in de Davis Club? Nou, ik vind alles. Hm. Ja, ze, ze hebben individuele spelers die op elke dag van hele goede spelers kunnen winnen. Dus als dat samenvalt, nou, dan zullen ze absoluut van Oostenrijk kunnen winnen. Daarnaast is het geweldig om je als Davis Club-team te kunnen profileren voor het Nederlands tennis. Dus weer gewoon jezelf, maar ook als Nederlands tennis. Um, en je speelt bijna altijd tegen fantastische tegenstanders, die ook weer het topniveau zijn. Waardoor het ook weer fantastisch is om daar het aan te meten. En je krijgt uh, tegenstanders van kaliber ook naar Nederland, omdat je een thuiswedstrijd hebt. hebt. Je kijkt dan toevallig naar Zwitserland, die niet in de wereldgroep zat vorig jaar, maar ook een promotie-degradatie. Ja. Uh, hoe geweldig is het om het Nederland uh, tegen federen te mogen spelen... en voor het Nederlandse publiek om, om hem hier uh, te kunnen hebben. Dat soort wedstrijden. Nou, dat kan met de andere grootte van de tennis. Dat kan tegen Servië zijn, dat kan tegen Spanje zijn. Dus dat soort dingetjes zijn dus voor het Nederlandse tennis... en voor de Nederlandse spelers... is dat uh, gewoon uh, iets waar ze heel graag bij willen horen. Ja, Er werd net ook wat gezegd over die sfeer. Hè? De student die kozen sfeer. Uh, ja, Martini Plaza, Groningen, veel studenten. Was dat in jouw tijd ook zo? Dat is eigenlijk begonnen in de Davis Club in Mexico. Er waren een aantal studenten daar van GSTC die uh, daar stage liepen en hoorden dat wij Davis Club sp kwamen speelden. En die zijn erheen gegaan en die merkten hoe die sfeer bij de Davis Club was en dat vond ze zo gaar, gaaf. En vanaf dat moment zijn ze er elk jaar bij geweest. En dat is dus in 1991 eigenlijk begonnen. Dus ja, die studenten hebben altijd wel voor sfeer gezorgd, zeker omdat we toen. In uh, Spanje, in het bron uh, van de Spanjaarden, wisten we te winnen. Toen was het daarna wel een, een soort feestje voor ze. En, um, uh, nou ja, net zoals Robin Hazen net zegt, ja, je bent niet extra gemotiveerd door student, maar die zorgt wel voor die, die extra gave sfeer. In, het helpt in, in allemaal wel, idee. ja. Nou, ja, weekend, komend weekend dus in Groningen tegen de Oostenrijkers. Uh, Paul, veel plezier daar ook. Ja, dankjewel. Ja, ik hoop vooral dat ze veel succes hebben. Dan komt het plezier vanzelf. Oké, okay, dank je. Oké, okay, hoi hoi. Wonder 3 minuten 57 lang met Superstition. Judoka Dex Elmond kan de komende maanden niet op de tatami staan. De bronzen medaillewinnaar op het WK in Rio de Janeiro blesseerde tijdens de laatste wedstrijd van het toernooi niet alleen zijn knie, maar ook zijn middelvinger. Dex, goedenavond. Goedenavond. Wat is er mis met die vinger? Uh, nou ja, eigenlijk begon het, begon het dan voor het WK. Ik heb uh, hey, in de laatste training van voor het WK viel iemand om mijn vinger en daardoor is uh, een stukje bot afgebroken. Ja, en die knie? En die knie, dat was wel in de laatste bot ombrond. Om om, om ik maakte een techniek, ik schorde ermee, maar ik voelde gelijk dat het niet goed was in mijn knie. En toen moest ik nog uh, drie minuten lang. En het, uiteindelijk heb je wel die medaille gepakt, dus ben je er wel ja, goed doorgekomen. Nee. Ja, ik zou het zo nog een keer doen. Ja, zeg, nou zijn het wel zware blessures, hè? En dan met name die vingerblessure. Heb je daar tijdens die laatste partij op het WK nog wel last van gehad? Uh, nou ja, die vingerblessure was voornamelijk in het begin. Uh, daar had ik in het begin last van. Maar op een gegeven moment uh, heb je zoveel adrenaline en dan uh, ja, heb je er geen last meer van. En die knie was gelukkig in de, in de laatste partij... Want uh, ja, in die avond dat ik behoorlijk klas kon ik niet eens meer goed lopen. Dus gelukkig dat het in een partij gebeurt en niet uh, aan het begin van de dag met die knie. Ja, nou zijn er wel meer uh, Nederlandse judoka's die af en toe uh, ja, behoorlijk geschonden... dus niet ongeschonden uit de strijd komen. Is dat toeval of is deze sport gewoon ja, wat dat betreft zo fysiek, zo gevaarlijk... dat dit soort dingen kunnen gebeuren? Nou, het is niet niet zo, zo gevaarlijk, maar je loopt gewoon risico's. Het gaat gewoon hard en toe. Net zoals een voetballer gewoon zijn hamstring uh, kan scheuren of, of een sprinter uh, tijdens een sprint. Zo kunnen wij een aantal dingen oplopen en dat gebeurt gewoon, ja. Maar Als gebeurt het, echt... het op een, een gegeven moment ook gaan. meer dan dat het misschien vroeger gebeurde? Ik denk bijvoorbeeld ook aan Henk Groll, jouw collega. Ja, die ja. heeft natuurlijk ook een hele historie van blessures. Ja, nou, ik denk niet dat dat meer uh, gebeurt als vroeger. Ik denk gewoon dat er gewoon meer aandacht is voor, voor ons, voor ons sport. En dan, ja, dan komt het gewoon vaker in het nieuws. Ik denk dat Anton Gees en Wim Ruska ook wel vaak geblesseerd waren. Maar hoe, hoe, uh, hoe uh, goed de nieuwscovers toen was, dat weet ik niet. Ja, niemand die erover praat. Ze dus keken alleen gewoon naar de prestaties op de mat. Ja, ik denk het wel. En je had geen Twitter, je had geen uh, ja, andere. Je had alleen radio en uh, pas later tv. Maar ons is het toch wel anders. Zeg, de, ja, de blessure hoe dan ook, hè? ondanks Twitter en alle andere dingen, het is gewoon een echte blessure. Hoe lang gaat die revalidatie duren? Ja, ik hoop uh, natuurlijk wat korter. Uh, ik hoop dat ik, ja, zes tot acht weken. Daar staat 12 weken voor, maar dat ga ik echt niet doen. Ik, ik, ik, ja, ik, ik probeer het echt gewoon in acht weken. Niet omdat ik haast heb, omdat ik benoei heb, maar gewoon ik geen zin heb om uh, constant bij de CGO te lopen. En je wil gewoon judo, dat is het. Ja, en ik wil gewoon judo, ja. ja, inderdaad. Je zegt net, even, je hebt geen toernooien waar het echt specifiek om gaat... dat je eerder weer op de mat wil staan. Uh, maar wat zijn je doelen voor als je weer eenmaal op de been bent? Ja, nou ja, um, nou ja echte doelen zijn er voorlopig niet. Uh, ik heb het EK, dat is pas in april. Voor mij geldt alleen maar de grote toernooien, EK's weken WK's, in spelen. Uh, ja, en vanaf uh, april 2014 start de kwalificatie voor, uh, voor Rio alweer... Dus ja, eigenlijk ongeveer die periode moet ik weer goed zijn. Want daar gaat het allemaal om, hè? Olympische ja. Spelen. Nou ja, en de, de, en de EK's en WK's, maar Olympische Spelen ook, ja. Ja, ja. precies. Hey, en heel blijven natuurlijk in die tijd. Ja, maar dat, ga, ja, dat gaat wel lukken. Ik, ik, ben, ik word een dagje ouder, maar uh, ik heb me, tot nu toe eigenlijk niet zo heel veel grote plezier gehad. Ik dan, knieën er dan weer één van, van de, van de drie of zo, dus uh, ik denk dat het me nou wel goed komt. Dex, dank je dat je aan de telefoon wilde komen en uh, sterkte, hè? Oké, okay. door. Gaan wij meteen verder met het grootste golftoernooi van Nederland. Op de eerste dag van het KLM open gaat Miguel Angel Jiménez aan de leiding. Hij staat 6 onder par. De Spanjaard kent u misschien ook wel. Hij is de man die zo af en toe een sigaar rookt op de baan. En voor Nederland waren de ogen vooral gericht op Joost Luiten die nog niet in topvorm was. Hij kwam uit op 1 onder par. Ragnar Niemeyer zet de eerste dag van de Nederlanders op een rijtje. Het was niet de dag van Joost Luiten. Ieder jaar is de druk om te winnen weer een beetje groter. Hoewel hij zich daar niets van zegt aan te trekken. Luiten maakte weliswaar vijf birdies, maar moest zijn winst aan het einde van de ronde weer bijna helemaal prijsgeven. Het was kortom een moeizame exercitie in de duinen van Zandvoort voor Luiten. Ja ja soms heb je wel eens van die dagen dat het, uh, dat het niet allemaal meezit maar uh, het was wisselvallig vandaag ik sloeg een paar hele goede ballen die kwamen echt dichtbij en ik sloeg ook een paar hele slechte en daar kwamen de bogies vandaan en uh, ja die slechte ballen die moeten uh, uit het systeem volgens mij sta je ongelooflijk te balen ja nou ik baal wel een beetje met name van die bogie als je min 2 van de baan afkomt dan, uh, dan, dan kom je gewoon met een uh, redelijk gevoel ervan vanaf en nu uh, toch wel een beetje met een nagevoel nee. heb je het over de laatste hole laatste hole ja dan maak je een bogie en uh, ja daar baal ik gewoon van daar baal ik echt van en je lag in het hoge gras dat gebeurde een aantal keren. Dat is niet zoals het hoort. Nee, dat weet ik. Maar goed, als het allemaal loopt zoals, zoals het hoort, dan maken 18 birdies. En, uh, maar ik zie je ook een birdie maken op een par drie, dat ik denk, ja, zo hoort het. Ja, nee, maar weet je, dat zeg ik ook. Het is te visvallig. Ik had op een hele goede ballen, die kwamen ook echt dichtbij. En een paar hele slechte ballen. Ja, dan kom je hier gauw in het hoge gras en dan krijg je problemen. En uh, ja, ik heb gewoon te veel greens gemist uh, uh, vanaf de fairway. En dan, uh, ja, dan uh, maak ik domme bogies. Ja, dan heet het het ijzerspel is niet goed. Precies, het ijzerspel was niet goed. Ze waren niet scherp genoeg. Ik, ik miste de greens vanaf midden-verwee. Ja, als je nou uit de hoge zooi komt met een ijzer... maar het lag midden fairway en uh, ja, dan mag je de greens niet missen. Van tevoren werd er toch wel een beetje rekening gehouden met slecht weer. Dat is 100% meegevallen. Nou, het weer was goed. Ik bedoel, het uh, was, was lekker spelen. Er stond wel een klein windje, maar goed, dat hoort hier natuurlijk bij. En het was droog, dus wat willen we nog meer? De vraag zal je eerder gesteld zijn, maar uh, ja, iedereen kijkt naar jou. Uh, hoe beleef je dat? Uh, nah, je, je merkt het wel, maar je probeert er niet te veel mee bezig te zijn. En, uh, je probeert gewoon je, je ding te doen zoals elke week. En, uh, je probeert zo goed mogelijk te spelen. Meer, meer dan dat kan ik niet doen. en uh, Hopelijk uh, is dat goed deze week. Uh, is het niet goed, ja, dan gaan we volgende week in het buitenland wel weer ergens proberen. Joost Luiten die de schuld van zijn wisselende openingsronde niet aan het weer kon geven dus. Ook Wil Besselink speelde in het zonnetje bij weinig wind. En tot de 18e hol stond hij vier slagen onder par. Net als Luiten liep hij op de slotholenslag lopen. Maar besseling kon tevreden terugkijken met min 3. Sterker, niet eerder moest hij zijn verhaal voor zoveel camera's en microfoons doen. Ja, nou ik, ik geniet er wel van moet ik zeggen. Ik bedoel, de dag zou beginnen, of in ieder geval de week zo beginnen, is, is gewoon super. En, uh, ja, ik, ik speel op Challenge Tour deze, dit jaar en uh, daar is sowieso niet zoveel media. Uh, die, die vragen stelt. Dus uh, ja, het is, uh, het is super. En dan op deze manier beginnen en, uh, en wat aandacht krijgen is, uh, is gewoon helemaal top. Dus uh, ja, ik geniet van. Een uh, ronde 300 par op de eerste dag. Uh, wat voor gevoel hield je over aan die 18-hals? Nou, nee, heel goed. Uh, ik heb uh, niet een geweldig uh, bijzondere golf gespeeld vandaag. Maar, uh, gewoon... Niet eens? Nee, niet eens dat. Maar ik heb, uh, ik heb heel goed geput. En uh, en verder uh, heel steady gespeeld en uh, weinig uh, echte missers geslagen. Dus uh, ja, dat hield me gewoon in het spel en in de baan. Dat is precies wat je hier moet doen op, uh, op de Kenmer. En, uh, en het weer, uh, ja, ik, uh, pff, ik had slechte verwacht moet ik zeggen. Maar uh, uiteindelijk hebben we tot nu toe een fantastische dag. En uh, met weinig wind en weinig regen. Dus uh, ja, hopelijk kan dat nog een, uh, een paar dagen doorgaan. Maar uh, hier langs de kust en in Nederland uh, weet je de laatste dagen nooit. Dus we moeten afwachten. Hoe ben je erin gegaan deze dagen? Uh, nou, ik, ja, zoals ik al zei, ik speel het hele jaar op Challenge Tour. Dat waar noemen we dan vaak de eerste divisie van golf, hè? De eerste divisie, inderdaad. De Jupiler League. Ja, ja zo kan je het inderdaad wel noemen. Uh, daar heb ik één goede, goede finish gehad, uh, Verloor ik in een playoff. Dat was al begin van het jaar, zo weer een aantal maanden geleden. En uh, tot die tijd is er weinig uh, spektakel, zeg maar. Dus uh, ja, maar ik, ik weet wel dat het. Uh, mijn spel niet heel veel weg is, alleen uh, ja, de scorers uh, blijven een beetje achter. Dat het nu deze dag uh, lekker samenvalt, uh, stopt. Dus ik uh, hoop dat uh, door te trekken de volgende dagen. Voor wat betreft de vaste Nederlandse toerspelers Robert-Jan Derksen en Maarten Lafeber waren hun rondes van level par zeker niet slecht. Maar ook niet goed genoeg om hoog in het klassement te staan. We vinden het duo terug rond de 60 zestigste plaats. Morgen de tweede dag van het KLM open en dan zal blijken hoeveel Nederlanders het slotweekend hebben gehaald. De European Tour is dus neergestreken in Zandvoort, een treedje lager in de Challenge Tour. We hoorden er zojuist al over, is er een toernooi in Garkov, Oekraïne. Een van de Nederlanders die daar speelt is Daan Huizing, die moet morgen weer heel vroeg de baan op. Dus belden we hem eerder vanavond. Ik vroeg hem waarom hij in Oekraïne speelde, niet in Zandvoort. Uh, nou, omdat ik nu uh, gewoon op de Challenge Tour speel en hier een prima uh, ranking heb. En het belangrijke is dat ik gewoon die ranking uh, blijf verbeteren. En zodoende een goede kaart voor de Europese Tour verdient voor volgend jaar. Ja. Zodat ik gewoon uh, alles kan spelen ja, zonder dat ik ook maar één uh, invitatie of iets nodig heb. Juist, dus het is echt gewoon een kwestie van je speelt nu in de Challenge Tour. Presteer je daar goed, dan kun je volgend jaar die hele tour doen. Dus niet alleen die KLM open, maar dan speel je gewoon overal. Ja, inderdaad. Dus uh, dat is nu gewoon uh, even bij uh, ja, je plan houden, zeg maar. En uh, gewoon zorgen dat ik het jaar goed uitspeel de Challenge Tour. En dat ik me kwalificeer voor de Europese tour. Ja, het, het klinkt heel gecalculeerd, hè? ook heel uh, ja, slim. Van oké, okay, ik wil volgend jaar die Tour spelen, dus heb ik die, uh, ja, die punten nodig. Vind je het aan de andere ja. kant niet jammer dat je niet in Nederland speelt nu? Want je had er wel kunnen spelen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Uh, het is een uh, van de leukste toernooien van het jaar. En, uh, ik had graag meegedaan, maar het is gewoon het meisje gaat om even nu gewoon op die Challenge Tour te blijven. En, uh, ja, gewoon te zorgen dat ik er volgend jaar wel bij ben. Je hebt nu de eerste dag in Garkov, heb je achter de rug. Hoe gaat het? Ja, ik speelde goed. Ik uh, sloeg goede ballen en uh, ja, ik stond lekker te golfen. Ik had, ik had wel bij beter mogen scoren, maar um, ja, het spel voelt goed en uh, op zich sta ik aardig bij. Dus als ik dat uh, goede spel een beetje doorzet, dan kan ik uh, nog wel hoog eindigen. Ja, want je staat nu 17e, ik dacht met 200 par, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, op zich een prima uitgangspositie. En uh, nog drie rondes, uh, zoveel golf. Dus er kan nog veel gebeuren. Zeg, nou doet er ook een oud-voetballer mee daar, André Shevchenko. Uh, je had ongetwijfeld ook van hem gehoord, hè? Oude spits van AC Milan, van Chelsea. Heb je hem zien spelen? Ja, ik heb hem wel wat zien spelen. Hij uh, speelde op dezelfde tijd als ik, uh, alleen op de andere rol gestart. Dus ik heb hem wel wat gezien in de baan en uh, ook op de range en zo. Was er een hoop gedoe of niet? Ja, wel veel, uh, veel pers om me heen. Ja. Zowel, uh, samen met Kafelnikov, die, uh, die speelt hier ook. Oké. Okay. Zijn toch een beetje de, ja, de echt grote man hier. Ja. Die, uh, de tennisser. Ja, die, uh, die ben ik al veel vaker tegengekomen. Die, die speelt al een paar jaar uh, als pro. Ik speelde toevallig vandaag met hem, dus dat was wel leuk. Het is niet zo dat die jongens spelen omdat ze bekend zijn geworden in een andere sport en ze moeten er ook echt wel wat van kunnen. Nou ja, kijk, hier is het natuurlijk uh, ook voor de publiekse uh, trekkerij dat ze gewoon meedoen. Dat geeft het toernooi hier in Oekraïne ook wel wat meer uh, aandacht. Maar uh, ja, ze zijn allebei best wel gemotiveerd om, uh, om goed te golven. Dus uh, ja, dat is leuk om mee te spelen. Ja, maar dat kan me aan de andere kant ook voorstellen. Ik bedoel, je bent heel serieus met je eigen sport bezig en dan komt er zo iemand die bekend is geworden in een andere sport, ja, die krijgt ineens al die belangstelling of speelt dat niet mee? Nee, dat speelt het helemaal niet mee. Dat is alleen maar leuk om mee te spelen en ik uh, kan het goed vinden met uh, met je en zelfs nog een balletje getennis met Van Leuvenwijk, dus uh, dat is alleen maar leuk. Je hebt hem nog niet laten winnen hè, met tennis? <laughs> nou, nee, ik vond lekker ballen te raap hoor. <laughs> Nou heb ik begrepen dat jij morgen weer extreem vroeg aan de slag moet. Hoe vroeg is het, extreem vroeg? Nou vol nog mee. 8 uur, best een prima tijd. Maar uh, er wordt al om 7 uur uh, afgeslagen, dus uh, dan ben ik toch maar blij dat ik om 8 uur, maar uh, pas hoef. Ik wil net zeggen, want als jij om 8 uur moet spelen, hoe laat sta je dan op? Nou, ik zit, ik zit nu in het hotel op de baan, dus het scheelt. Ik denk dan denk ik kwart over vijf opstaan. Even wakker worden en dan uh, drie kwartier warming up. Uh, douchen, ontbijten en dan uh, ongeveer vijftig minuten voor mijn start uit uh, op de range. En dan ballen slaan en uh, chip en putten. En dan de broodnodige puntjes halen om straks volgend jaar de Europese tourkaart te krijgen. Ja hoor, gewoon lekker zo doorgaan en uh, dan ben ik hopelijk... Uh, bij alle knooën bij, niet alleen Kalen Open. Daan, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ga bij wielrennen. In de Vuelta zijn de laatste vier dagen aangebroken. Zaterdag wordt nog een hele zware dag. Maar ook vandaag kregen de renners het nodige te verwerken. Ja, die van vandaag die kwam aan op. Peña Cabarga, een heel gevreesde klim in de ronde van Spanje. Rodriguez won hier al een keer. Froome, het is een klim van zes kilometer. En het laatste stuk, de laatste kilometer daarin... is het gemiddeld 14% omhoog. Dan weet u het wel, een steile wand met heel veel mensen erop. Er kwam een kopgroep en voor de vierde keer op rij... ging er een aanvaller winnen in deze ronde van Spanje. Na Rato, Jeunesse en Barguil was het vandaag de beurt aan Vasil Kirienka, de witrus van de Skyploeg. Hij reed weg uit de groep van 15 man en hield stand. Twee minuten voorsprong hield hij over op de besten van het peloton. En daarin ontbrandde de strijd natuurlijk pas op die slotklim. Eerst ging Rodriguez, de nummer vier van de rangschikking... om eens te kijken hoe het was met de nummer drie. Valverde, die reed in zijn groene trui... en die weet dat Rodriguez die derde plaats nog wil. De ene Spanjaard tegen de andere. Rodriguez versnelde met zijn mannen... Horner ging makkelijk mee. Nibali, de leider in het klassement. De man in de rode trui, sloot aan. En toen versnelde Horner op een van de steilere stukken. Ja, die 41-jarige Amerikaan. Met die guitige ogen en die rare stijl. Die man die bijna niet gaat zitten bergop. Hij danste weg van de man. Die 28 seconden voor hem staat. Tenminste, stond in het algemeen klassement. Want Horner hield stand. Hij werd zesde in de etappe. En toen ging de klok lopen. En 25 seconden na hem kwam kwam vlak achter die twee Spanjaarden... Nibali over de streep. En hij ziet Horner dus naderen tot op drie tellen in de ronde van Spanje. Met alleen de rit van morgen nog voor de boeg. Dat is een aankomst op de Naranco. Dat valt wel mee. En dan vooral die van zaterdag. De Angliru. Een nog veel meer gevreesde klim dan die van vandaag. Peña Cabarga. De berg waarop Horner heel dichtbij de leider in het algemeen klassement kwam. Maar dat is nog steeds Vincenzo Nibali. Joris van den Berg was dat over opnieuw een mooie etappe in de Vuelta. Een indrukwekkend staaltje ook van Chris Horner... ...in Spanje. Nou, die Vuelta loopt op zijn einde. Het wereldkampioenschap wielrennen in Florence komt naderbij. Dus hebben we de bondscoach aan de telefoon, Johan Lammers. Johan, goedenavond. Goedenavond, Gio. Goedenavond. Nou, uh, jij zult die Vuelta met grote interesse volgen. Nee, absoluut. Dat, uh, dat volg ik wel. Uh, maar goed, ik volg ook nog natuurlijk andere wedstrijden... ...die, uh, die ook belangrijk zijn, waar ook uh, ja, onder andere Canada... ...waar uh, ook andere geselecteerden aan het werk zijn. Dus uh, ik volg wat dat betreft al, al het wielrennen. Ja, zeg, kijken we even terug naar die Vuelta... ...en dan met name naar de dag van gisteren... ...dat moment waarop er weer eens een keer een uh, overwinning werd gehaald... ...een etappezege in een grote ronde. Het was alweer twee jaar geleden. Uh, ja. Het was Wening natuurlijk in de Giro, was de laatste. Gisteren Mollema. Zit jij dan te genieten als je Mollema uiteindelijk in zo'n finale ziet rijden? Nee, zeker, absoluut. Ik vind, ik vind dat hij dat uh, op een hele goede en professionele manier gedaan heeft. En dan, uh, ja, een professionele handeling, uh, zeker in, ja, in zo'n wedstrijd, ja, het is uh, krachtig om te zien hoe hij dat dan uiteindelijk doet. Dus, uh, alle lof. Ja, want dat gebeurt dus, tegenwoordig niet meer zo vaak, hè. Uh, zo, zo, ja, ze noemen dat dan een nijdampje of een dekkertje. Uh, je kunt het namen geven, maar dat wegrijden in die laatste kilometer lukt niet vaak meer. Nee, dat klopt, maar dat, dat, dat heeft ook alles te maken, en dat is misschien wat minder uh, voor de hand nu in de Vuelta, dat je vaak ook te maken hebt met sprintersploegen, en uh, dat dat allemaal wat meer uh, gecontroleerd wordt, zodat dan, uh, zeg maar zo in de finale wegrijden, dat dat gewoon heel moeilijk is. En, uh, maar ja, je ziet dan, net zoals gisteren, uh, waarbij het toch uh, een uh, waaieretappe was. Uh, zeker in die finale. Dat dan ja, die mogelijkheden zich wel weer aandienen. En, uh, nou ja, en, en het is prachtig om te zien hoe Bouke daar dan gebruik van heeft gemaakt. Ja, want afmaken is ook een kunst, hè? Absoluut, ja. Uh, ja. Het is niet zo eenvoudig. Hè? Want ja, je rijdt toch de, de 50, 60 in duur En dan moet je, nou, zoals Bouke gisteren, zo'n zo bijna een kleine kilometer volhouden. Nou ja, dat is, uh, dat is niet makkelijk na... Nou, nou ja, tweeënhalf uh, uh, week uh, Vuelta en uh, ja, toch al zo'n lastige etappe toch, uh, zoals gisteren. Ja, Zij, dat parcours in Florence, uh, die twee beklimmingen... is dat nou een typisch Bauke-Mollema-parcours... of rekenen we onszelf daarmee dan meteen te rijk? Nou ja, kijk, er, er zijn natuurlijk heel wat stevige concurrentie. Hè. Ik denk ook niet dat Bauke de, de, de, de topfavoriet is... Uh, maar uh, ik denk dat het wel een parcours is wat hem goed zou kunnen liggen. Uh, en, uh, maar goed, daar hebben we er nog een paar van die dat uh, denk ik ook wel redelijk goed kunnen. En onder andere Robert Geesink. En uh, misschien dat Wilco Kelderman ook voor verrassing kan, kan zorgen of Pieter Weening. En dus, uh, maar uh, ja, Bouke is de kopman en ik hoop dat hij uiteindelijk het resultaat binnenhaalt voor het Nederlandse team. Ja, wat heb jij daar vertrouwen in dat hij dat dan uiteindelijk ook zo'n ja, wat is het bijna 280 kilometer geloof ik hè, dat hij het dan uiteindelijk kan afmaken? Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk draait het om uh, ook de vorm van de dag, uh, maar nogmaals we hebben uh, stevige concurrentie en. Uh, ja, ik denk dat we een goed team hebben en ik hoop dat we ja, toch een, een goed resultaat halen. Ja, Hoe kijk jij trouwens nu naar de vorm van al die andere mannen? Hè? Want je zegt het al, uh, ja, Geesink bijvoorbeeld, die rijdt op dit moment uh, in Canada. Uh, Wening ja. uh, heeft natuurlijk heel erg goed gereden dit seizoen. Uh, hoe, hoe zie jij die renners? Zijn ze groeiende? Zijn ze in de richting van een topvorm aan het groeien? Ja, dat denk ik wel. Kijk, en, uh, aan de ene kant, uh, bepaalde renners hebben we misschien hier en daar uh, ja, wel wat probleempjes. Hè? Uh, uh, afgelopen week zijn natuurlijk een aantal renners uit de Vuelta verdwenen. Onder andere Lauwens, ten Dam. Maar uh, ja, ik heb hem wel gesproken. En op zich uh, ja, is, is er niet een, een groot probleem. En ik, ik heb er alle vertrouwen in dat hij ook... ...keihard ervoor werkt om straks op het WK uh, goed te zijn. En zo heeft iedereen wel wat kleine dingen... Uh, ...waarbij die misschien op dit moment iets minder rijdt... ...maar ook uh, ja, investeert uh, om absoluut goed te zijn voor het WK in Florence. Dus, uh, maar ik heb wel, ja, zo, zoals het er nu voor staat, ja, ik denk dat het oké okay is. Wanneer krijg jij die mannen voor het eerst bij elkaar? Nou ja... We, uh, wij verzamelen op de woensdag voor, uh, voor het WK en uh, de tijdrijders zijn er een, een paar dagen eerder. En uh, nou ja, dan hoop ik dat we daar uh, verder kunnen werken aan het tactisch plan wat, uh, wat ik al in mijn hoofd heb, wat we uiteindelijk gaan uh, proberen uitvoeren. Vertel eens, wat voor tactisch plan komt eraan te pas? Nou, daar ga ik nog niet zoveel over zeggen. Maar uh, uh, we hebben een aantal uh, mogelijke scenario's. En dat wil ik ook rustig met, uh, met de sporters nog over hebben. Maar uh, het is daar buiten kijf. Ik heb het al eerder aangegeven dat, uh, dat uh, Bouwken in ieder geval de kopman is. Ja, nou sprak ik Pieter Weningen een tijdje geleden. Die zei van, joh, dit WK is zo zwaar. Er komt helemaal geen tactiek bij kijken. De sterkste blijven over uh, de laatste ja. twee, drie ronden. Ja, dan, dan, dan is er zo'n select gezelschap over. Het komt helemaal niet meer op tactiek aan. Ben je het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat het, uh, ja, de sterkste overblijven, dat is altijd het geval, hè? In, op, op zo'n wereldkampioenschap. Dat is ook vaak in klassiekers die, 200, ruim over de 200 kilometer gaan, dan blijven ook vaak de sterkste over. Maar dan heb je nog altijd uh, uh, tactische concepten of dingen die je uh, doet, handelingen die je verricht, die, uh, ja, waar je van alles uh, mee te maken hebt met je, met je tegenstanders, die tactisch ook wel moeten kloppen. Dus, uh, en ik hoop dat dan, uh, uh, als je met twee in de finale bent of drie in de finale bent, ja, dan moet je toch ook weer samenwerken om te proberen ja, zo optimaal mogelijk het resultaat binnen te halen. Ja, we zouden het bijna vergeten. Hè? Je bent niet alleen de bondscoach van de mannen, maar ook al een flink aantal jaren die van de vrouwen. Komen we meteen bij de ja. grootste kanshebber op de wereldtitel, Marjanne Vos. Hoe is het met haar? Want ja. ze was geblesseerd natuurlijk aan die rug. Ja, nee, nou goed, ik, ik heb haar uh, vorige week nog gesproken, dus uh, op zich gaat het prima. Uh, ze heeft uh, uiteindelijk uh, de Holland Ladies Tour laten schieten. En ze is dan al eerder naar Italië vertrokken om daar nog wat extra te trainen. Vooral bergop te trainen. En um, op zich uh, gaat het prima. Nou ja, ze heeft, uh, eer gisteren ook de colloog, of, nee, was gisteren de prolog gewonnen in... Uh, Toscane. Ja. Dus uh, ja, ik heb alle vertrouwen in dat het goed gaat. De afgelopen weken heeft ze dat toch weer een keer laten zien hè, door uh, die werelddekers ook te winnen. Dus... Uh, dat gaat, dat gaat goed. Maar schrok jij toen ze met die blessure kwam? Gewoon het feit dat ze geen machine is, hè? want ze leek alles te kunnen. Nee, nou ja, ik, ik schrok er niet van. Want ik, ik weet van haar problemen. Hè? Dat is niet iets van uh, de laatste tijd. Dat is al uh, wat, wat langer aan de gang. Maar uh, ja, goed. Uh, ik, ik denk uh, dat dat allemaal prima onder controle is. Dat ze heeft goede medische bijstand. Dus wat dat betreft uh, uh, uh, geen paniek. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Over twee weken, dan gaan we het allemaal zien. Dan zijn de wegwedstrijden in uh, Florence en Toscane. Johan Lammers, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Seeming like I'm having fun Although she may be cute She's just a substitute Because you're the permanent Deze man kennen we vooral met zijn Tears of a Clown, Smokey Robinson... maar dit is een ander nummer met andere tranen. Tracks of my Tears. Ze staan in de halve finale van het EK Volleybal voor vrouwen. Ze stonden in de finale van het EK Hockey bij de Mannen. Ze doen mee aan het EK Basketbal... en de voetballers staan zomaar zesde op de FIFA-ranglijst. De Belgische nationale teams doen het verbluffend goed op dit moment... en in sommige opzichten steken de Nederlandse prestaties... maar schil af tegen die van de zuiderburen. Hoe komt dat toch? Waarom zijn de Belgen opeens zo goed? We we willen een nationale enquête. Maar we beginnen bij Eddie de Smet, directeur van het Belgisch Olympisch Comité. Meneer de Smet, goedenavond. Goedenavond. Help ons uit de brand. Hoe komt het? Ja, wel, uh, ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Uh, Eerst is natuurlijk dat we al sinds een aantal jaren... Uh, aan het werken zijn aan die teamsporten. Uh, wij maken daar een, een objectief van. Uh, en dat is gekomen omdat wij... Uh, ...tot 2008 moeten wachten hebben om opnieuw aanwezig te zijn op de Olympische Spelen met een ploegsport sinds 1976. En hoe kwam dat, dus dat eigenlijk? Een... Hoe kwam ja, dat dat u zo lang uh... niet erbij was met een team? Ja, uh, mocht ik het antwoord volledig geen niks uit u geven ook. Hm. Uh, in elk geval is het zo dat, dat er op dat ogenblik uh, uh, één, niet veel middelen beschikbaar waren voor topsport... En twee, dat die voornamelijk geïnvesteerd werden in, in, in individuele sporten. Omdat men dacht op een bepaald ogenblik van, ja goed, ploegsporten uh, dat is te moeilijk, dat is te hoog gegrepen voor België. Nu, mm, in aanloop naar die spelen uh, van 2008, maar zeg maar al een heel pak ervoor. In feite, in de jaren negentig hebben we al geprobeerd om, om projecten op te starten, zowel in hockey als in, in volleybal. En dan, in hockey heeft het inderdaad geduurd tot, uh, tot 2008... om aanwezig te zijn op de Spelen van, van, van Peking. Tegelijkertijd met het uh, voetbalteam ook. En het voetbalteam kwam ook net uit een, uit een hele dipperiode. Na mooie jaren hebben we daar ook een paar zwarte jaren gehad met de Rode Duivels. En die twee ploegen hebben zich gekwalificeerd voor 2008. En ik denk dat dat een, een declik met zich gebracht heeft... in de zin van, het, het, het is terug mogelijk. Uh, we kunnen er toch terug bij zijn... En dan het heel goede aan de zaak natuurlijk is dat, dat hockey die progressie doorgetrokken heeft, de mannenploeg in eerste instantie, en dat we gehoopt hadden om met de vrouwen ook in 2016 aanwezig te zijn, maar die zijn in feite een beetje op hun schema voorgelopen en in 2012 er al. Ja. Dus dat zijn allemaal punten die maken, denk ik, dat, dat ja men is terug gaan geloven dat het kan en... We hadden daarnaast ook wel een aantal mooie resultaten bij de jeugdploegen. maar we konden dat verdorie moeilijk uh, consolideren bij de senioren. Ja, waar heeft dat dan weer mee te maken? Is dat een kwestie van cultuur op een gegeven moment? Dat dan bij de senioren toch misschien ja, de motivatie wegvalt? Wel, misschien niet, niet wegvalt... maar we zaten dan ook met het probleem van, van, van te weinig trainingsarbeid en dergelijke. Uh, de dus nationale echt een structuur die ontbrak. Absoluut. En de, de nationale competitie... Uh, is maar een aantal sporten van een, van een degelijk niveau natuurlijk. En wat zie je nu? Dat we in de sport waar we scoren, uh, behalve het hockey waar de meeste mensen nog altijd in, in brug aan het werk zijn. Maar wat, wat, wat uh, voetbal betreft is er uh, ja de meeste van onze jongens spelen in het buitenland, in topcompetities. Maar vervullen daar ook topposities en dat is belangrijk natuurlijk. Dat waren trouwens ook uh, die onze... jonge jongens die in de tijd op die Olympische Spelen van Peking ja. in de Olympische ploeg speelden hè? Absoluut, want dat was het juist. Dus we zaten daar echt in, in, met de nationale ploeg in, in een periode... waarin we ons niet meer kwalificeerden voor EK en WK. En dan kwamen die, die, die jonge mannen eraan. En die hebben uh, Peking meegemaakt, zijn daar vierde geëindigd. Uh, ook in omstandigheden waar, waar spelers al terug naar huis moesten en dergelijke. En ik denk dat daar, dat, daar de ogen open gegaan zijn van, van... kijk als dit kan, als je hier vierde kan worden... of dat toernooi, ja dan, dan moet er meer zijn... En dan heeft het toch, ja, zeg maar, in, toch nog een jaar of twee, drie en twee, drie coaches geduurd. Vooral weer dat die ploeg werkelijk in elkaar begint te vallen zoals ze nu doet uiteindelijk. Mm. En, en dan zie je een mooie combinatie van één teamwerk en twee van, ja, uh, persoonlijkheden als spelers. En, en dat hebben we een tijd gemankeerd, denk ik. Die, die zijn er nu wel. Die nemen nu verantwoordelijkheid. Uh, zijn ook communicatief sterk. En dus, ja, je krijgt een, een, een hele hype rond. En ik denk dat zich dat nu ook begint te vertalen. ...naar de andere sporten, zoals bijvoorbeeld volleybal, ...waar we zowel met, uh, met de vrouwen als met de heren op het uh, uh, Europees kampioenschap zijn... Ja, ...en met de dames, zoals u gezien hebt, in de halve finale. Ja, u had het net over persoonlijkheden, hè, uh, die zo belangrijk ja. zijn in de sport. Uh, was dat in het verleden misschien ook wel vaak de makken van sporters uit België... ...te bescheiden, uh, misschien wel een beetje te, ja, te ingetogen? ik denk dat dat het men zelfs niet moet zeggen was, maar, maar in vele gevallen nog altijd is. Uh, wij zijn nogal uh, aan, aan de bescheiden kant. Uh, ja, ik zeg altijd van, als je, als je samen met de Nederlanders uh, net de finale haalt in atletiek, bijvoorbeeld met acht, dan komt die Nederlander in het finale en die zegt van ik ga voor de eerste plaats. En die berg zegt van ik oh, ben, ben, ben bij de is al niet slecht. Dus, en, en, en nu voel je dat er in een aantal sporten, individuele, maar zeker nu ook in die teamsporten, dat er ja dat er dat, gezien er een aantal successen mogelijk gemaakt zijn, dat, dat, dat, dat ik hoop in elk geval, dat die winning culture nu, nu effectief meer ingang vindt. En, en dat is wat, wat, wat nu aan het gebeuren is, denk ik, in in uh, onder meer uh, Duitsland, Zwitserland met, met het vollebal. Ik hoop dat zich dat doortrekt. Met, met de heren in, in Denemarken. Want het mooie is al bijvoorbeeld dat die twee ploegen ook de, de, de Euroliga kwalificatie gewonnen hebben in de nee. groep. Dus dat zijn toch dingen die, die zeggen van er zit meer in. En, en tot nu toe de grootste ontgoocheling voor mij is dat, dat we de, de damesploeg basketbal niet op, het, uh, op de speler gekregen hebben. Want daar zijn we in 2004 en 2008 zeer dichtbij geweest. Maar daar, ja, daar speelt de, de Belgische structuur dan met verschillende federaties. Hmm. En, en, en, en, ja, want een is dat op... lastig in België? Want inderdaad, hè, kijk, typisch, typisch Nederlandse vraag. Wij vragen dan, is er genoeg geld beschikbaar om die ploegen <laughs> op niveau te krijgen? Uh, speelt dat bij jullie? Eh, absoluut, absoluut. En dat wordt nu de grote uitdaging ook. Uh, het is zo dat, dat Hockey uh, uh, bijvoorbeeld zat in een, wat wij noemen, unitaire structuur. Heeft zich nu aangepast aan, aan, aan de Belgische... Uh, wetgeving, als ik het zo mag uitdrukken. En heeft dus nu ook al een Vlaamse federatie en een Franstalige federatie. Dus hier wordt de opdracht van... En we hebben dat gedaan, onder meer... Onder meer uh, om, om middelen te krijgen van de overheid. Dus nu wordt opdracht één voor ons... dat we die werking die zo goed functioneert in het hockey... dat die toch blijft bestaan... ondanks de nieuwe structuur in de federatie. Ja. Uh, in het volleyball is het zo dat... Uh, is in, in, uh, voornamelijk een Vlaams gebeuren is. In, in Wallonië hebben we jammer genoeg uh, te weinig talenten op dit ogenblik. Uh, dus daar is, is zeker ook nog, nog, nog een, een wingebied mogelijk. Voetbal heeft die problemen niet. Want die, die, die zijn in feite op het, uh, het topsportniveau nog altijd één, één federatie. Dus ja, we zitten met die speciale structuur die, die het niet makkelijk maakt. En uh, de uitdaging wordt nu denk ik om... Uh, ...een algemeen beleid richting topsporten verder te zetten... ...maar vooral gaan kijken naar de noden van, van, de, van de ploegen. En, uh, dus, ja, een een hockeyploegmannen heeft niet dezelfde behoeften als een, een voetbalploegmannen. Ja. En, en dergelijke, dat is wel gekend uiteraard. Maar, dus dat moeten wij nu vastpakken en dat zal meer financiële middelen vergen... ...want de programma's worden zwaarder, er moet een professionalisering doorgevoerd worden... Ja, en daar wordt een zoektocht naar die middel. Meneer de Smet, nog even kort: kijk dus even in de glazen bol. Wat is de volgende sport waarin België uh, Nederland gaat overvleugelen? Uh, jullie doen het er ons trouwens toch niet aan dat Bart Swing straks de medailles wegkaapt voor onze schaatsers <laughs> hè, in Sochi? Uh, mocht, mocht hij dat doen, uh, zou bijzonder, mij bijzonder vergenoegen. Maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat uh, nog iets te moeilijk wordt. Uh, uiteindelijk is Bart ook maar alleen. Jullie hebben er een heel arsenaal rondlopen. Dus uh, mm. nee. De, ik hoop wel dat hij dat die heel dicht bij het podium komt. En uh, waarom niet? Als als als de dag alles goed zit. ...dat zij uh, op het podium staat en dat mag mij betreft gerust zijn met de Nederlander naast. We gaan het zien straks. De bescheidenheid Echt? blijft in ieder geval. Eddie de Smet was dat, de directeur van het Belgisch Olympisch Comité. En dan gaan we voetballen door het Interlandweekend. Er is morgen uh, geen wedstrijd. De eerste wedstrijd van dit weekend wordt zaterdag namelijk om kwart over zeven gespeeld... ...tussen kampioen Ajax en koploper Peck Zwolle. Door de onderbreking van de WK-kwalificatiewedstrijden... ...konden de Zwolle supporters een week langer genieten van Pagina 819... Trainer Ron Jans kan die onderbreking positief en negatief uitleggen. Privé vond ik het fijn. Als trainer en als voetballiefhebber... Dat ja, vond ik het helemaal niet leuk. Uh, maar we zijn er vrienden geweest in Kopenhagen. En uh, genoten, lekker weer gehad. En, uh, en dan pak je het weer op. En ik moet zeggen, uh, uh, we, hebben, we, hebben, uh, we hebben drie dagen vrij gehad. En voor die tijd hebben we gewoon goed getraind. Redelijke wedstrijd gehad tegen Cambuur. Uh, tegen en uh, van de week is gewoon prima getraind. Dus, dus uh, we komen de tijd wel door. En het is toch zo. En dan moet je er ook gebruik van maken. Dus voor privézaken is dat altijd wel, uh, wel goed. Ja, maar ik kan me voorstellen dat voor jullie... Jullie zaten hier zo'n lekkere flow. Dat het lekker is om gewoon... Door te gaan. Ja, uh, dan is het uh, aan ons om die flow. Uh, als je niet speelt, ja, dan vlieg je ook niet en je blijft ook gewoon bo bovenaan staan. Dus uh, wat dat betreft is, is dat prima. Zijn we er al aan gewend, bovenaan staan? Uh, ja, ik, ik, ik, ik sta er niet zo bij stil. Waarom niet? Uh, ja, ik vond het mooiste compliment eigenlijk wat we kregen... was toen ik bij, uh, bij de concurrentie van Fox Sport uh, uh, was. En toen uh, kwam Ken ik, rest, had ik al een poosje niet gezien. Die kwam op me af en die zegt... gefeliciteerd met jullie goede spel. En dat, vond ik eigenlijk, uh, dat vind ik eigenlijk de basis. Dat wij ook dit seizoen weer een mooi seizoen kunnen maken. En dat vind ik eigenlijk nog belangrijker... dan, uh, dan dat we nu uh, uh, even bovenaan staan. Maar als het wat langer duurt, zouden we het niet erg vinden. Nee, als, het, uh, als jullie bovenaan willen, dan moet je resultaat halen in Amsterdam. Ik kan me ook voorstellen dat jullie nu... gewoon anders naar Amsterdam gaan dan anders? Nou, vorig jaar, daar was ik dan niet bij. Een aantal jongens ook niet. Eh, zijn er zijn in ieder geval twee wedstrijden geweest... waarin eh, Pek Zwolle gewoon kansloos heeft verloren. En dat is twee keer tegen Ajax. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer een, een leerschool. Eh, want eigenlijk, eh, Ajax bepaalde, scoorde op de goede momenten... en de wedstrijd was heel snel was die, was die gelopen. En nu, we hebben een hele goede voorbereiding gehad... We hebben een hele goede competitiestart gehad. Dat geeft zoveel vertrouwen dat je... Je moet, minder, je moet meer lef tonen. Je moet uh, durven te voetballen. Je moet uh, de duels aan te gaan. En je moet ook alleen niet achteruit lopen... en in uh, die grote uh, ronde van Ajax uh, terechtkomen. Uh, nou, dat, dat, uh, dat is onze doelstelling van deze wedstrijd in ieder geval. En het is heel leuk, want het is gewoon een topper. Tex speelt een topper. Nou, uh, qua stand... Uh, zijn wij in ieder geval een topper. En Ajax is misschien zelfs wel een subtopper. Maar als je kijkt naar de, naar de clubs... Is, het, uh, is Ajax ver, uh, ver uh, favoriet. Uh, dat vind ik ook. Maar ik sluit een verrassing ook niet uit. We, we hebben een aantal jongens die kunnen gewoon heel goed voetballen. En die staan te popelen. Dus die krijgen weer de kans. Nou, je geeft het net al aan. Voetbal is jullie basis. Hè? En uh, het goed voetbal. Het lopen. Uh, de spelers die bijsluiten. Gewoon het voetbal op zich. Hoe ver kunnen jullie daarmee komen? Uh, dit seizoen. Nou, op, op dit moment vind ik dat wij uh, een niveau hebben dat je zegt van... Uh, nou, dit is gewoon, uh, zeker sub-top eredivisie. Maar uh, op andere momenten uh, zul je misschien wel zeggen van... nou, dit zit aan de onderkant van de eredivisie. Maar dat hebben we nog niet gehad en dat moeten we eigenlijk zien te voorkomen. Maar de basis is wel dat je uh, vooruit durft te voetballen. Dat je... Uh, Um, nou ja, daar trainen we ook heel veel op. Dat als je de bal krijgt aangespeeld. Dat je niet uh, met de rug naar de goal staat. Maar dat je opengedraaid staat. Dat je vooruit durft te voetballen. En wat dat betreft hebben wij van achteruit. Uh, vind ik veel, uh, veel initiatief bij de, bij de backs. En veel uh, centrale verdedigers die in durven spelen. En ons middenveld is echt, vind ik, een geweldig middenveld. We hebben niet één dat je zegt, van uh, nou, die kan alleen maar een bal afpakken... ...komt nooit over de middenlijn, scoort nooit, geeft geen... is onze meest verdedigende uh, middenvelder en staat op twee goals. Nou, ik denk niet dat hij aan het eind van het seizoen boven de tien staat... ...maar hij zegt wel iets en ja, dan heb je voorin heb je ook weer verschillende types. We hebben denk ik een hele goede basis om het wel vol te houden... ...maar slechtere velden, uh, blessures... Uh, ja, als je een pakje verliest... We hebben nu Ajax en Vitesse. Nou, ik sta altijd heel positief in het leven. Dus ook wat die wedstrijd betreft. Maar als je die verliest, dan krijg je misschien ook iets minder vertrouwen. En uh, denk van, nou, uh, kunnen we het nog wel? Maar um, uh, eerst hebben we Ajax. En, um, ik, ik, uh, voor ons zou een punt zou gewoon ook uh, een uitstekend resultaat zijn. Uh, maar Peck heeft in de historie, daar ben ik ook wel eens bij geweest... nog niet zo vaak punten gehaald in Amsterdam. Dus... Uh, maar niets is onmogelijk. Ja, heb je er vertrouwen in dat je team straks in die wedstrijd zaterdagavond durft te voetballen? Ah, Hun eigen spel durft te spelen? Ik, ik, ik zou echt ontevreden zijn als we dat niet durven. Als het niet lukt is wat anders. Ja. Maar als we het niet durven ja, dan ben ik ontevreden. Want daar hebben we vanaf dag 1 op gehamerd. En nu ook. Eh, waar, waar, waarom niet? En dat vind ik nog belangrijker dan, eh, dan het resultaat. Maar als zij durven te voetballen is de kans op een resultaat ook groter... dan dat we alleen maar eh, ja, met de konden op de, op de 16 staan te verdedigen. Ron Jans, de trainer van de koploper. Hij sprak met Han Kok. We zijn aan het einde van de uitzending nog een berichtje voor u. Lance Armstrong, u kent hem nog wel, heeft een bronzen medaille die hij op de Olympische Spelen van 2000 veroverde teruggestuurd naar het Internationaal Olympisch Comité. De Texaan werd in Australië derde in de tijdrit achter winnaar Ekimov en de nummer 2 Jan Ulrich. Daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunnen u gaan luisteren naar met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Chris Keine. Ik wens u nog een prettige avond. Breed bestaat 30 jaar. Daarom zaterdag een bijzondere uitzending... met politieke gasten van toen, van nu en van straks. Hallo, uh, wacht even, wij hebben dat tekort kort niet gepresenteerd. U heeft het gepresenteerd. Ja. Ik vind dat je de taak hebt om eerst wat meer richting te geven als politiek. Je moet, je moet eens lezen wat een opwinding er was... Ja. toen het met zijn sociaaldemocraten lid ja, hebben... heb ik uh, toen zelf als verslaggever gemist. <laughs> dat is gewoon echt niet waar. En, en Klet zij aantal... uit haar nek. De wat oudere werknemer... Ja. kijk werk toe ook van u aan. Hoor. Ja, ik vind <laughs> het eigenlijk...